Uur. Goedemiddag, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is ochtend in Florida. En daar worden ze wakker in de spoor van vernieling... die orkaan Milton heeft achtergelaten. Er vielen zeker vier doden door tornado's. Maar het kunnen er meer zijn, want het is nog moeilijk inschatten... vertelt correspondent Rudy Bouma. Het is nog te vroeg om iets te zeggen over het aantal slachtoffers. Duidelijk is wel dat er slachtoffers zijn gevallen. Um, en dat is met name door de tornado's die vooraf gingen aan de orkaan, zeker 19. Dat is meer dan gebruikelijk en extra gevaarlijk... omdat er allemaal puin van orkaan Helien nog ligt... dat in de rondte ging waaien. Hulpdiensten zijn volop bezig met de overlast. Drie miljoen huishoudens en bedrijven zitten zonder stroom. De storm is nu bezig om via de Oostkust de VS weer te verlaten.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 Deze week lichten we verhalen uit van jongeren die vertellen wat de oorlog met hen doet. Vandaag hoor je het verhaal van Noah. Ze is joods en heeft last van antisemitisme. Daarom zetten ze deel de duif op waar Palestijnse en Israëlische jongeren met elkaar in gesprek gaan. Na 7 oktober merkte ik dat antisemitisme toenam. Dat ik als jood hier opeens verantwoordelijk werd gehouden voor hetgeen wat er daar in Israël-Palestina gebeurt. Mensen langzamerhand ook niet meer naar mij keken van goh, maar wat vind Jij of hoe voelt het voor jou? En, en de polarisatie nam toe en dat gaf een beangstigend gevoel. Het voelde voor mij, zacht gezegd, ontzettend uh, naar en uh, vooral heel zwaar. Hi, ik ben Noah en ik ben Joost. Ik ben Selma en ik ben moslim. deelde Wilde Duizend initiatief, uh, wat een paar dagen na 7 oktober is ontstaan. Uh, waarbij we gastlessen geven met twee moslima's uh, en mijzelf als jood. En nog een andere joodse jongen. Waarbij we vertellen over hoe wij ons voelen. Hoe je verschillen overbrugt. En hoe je het gesprek wel kan faciliteren zonder te veel uit elkaar te drijven. Dan nog het weer. Vanavond vooral in het westen en langs de kust kans op buitjes. Morgen wordt het vooral droog met veel zon. En het wordt zo'n 13 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat 100 kilometer file in onze regio. De files met de meeste vertraging die staan op de A1 Amersfoort Amsterdam. Een kwartier bij Blarikum. Bijna een half uur vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Tussen Schiphol en Roelof 10 kilometer file na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. A7 Zaanstad Hoorn bij Pummeren. 10 minuten op onthoud. En op de A27 vanuit Utrecht naar Almere wordt langzaam gereden. Tussen Bildhoven en Knoop.1 Eemnes over 8 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.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 ook Robert op zaterdag. Zin in Zandvoort? Zandvoort yeah! is zin in ZFM. Met nu de Muziek Boulevard. Affected by rumors, the truth, I don't care So open your mouth, stick out your tongue Might as well let go, you can't take back what you've done So find a new lifestyle, a reason to smile Look for Nirvana, under the strobe light. Sequences, sequence is extreme to whisper to me There's no reason to cry I don't wanna lose you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 In de regio. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De gespecialiseerde spoedzorg van het Zuiderlandziekenhuis in Heerle verhuist zoals gepland naar de vestiging in Sittard-Geleen. Het is minister Agema niet gelukt om het ziekenhuis te overtuigen... om de spoedzorg in Heerle open te houden. De Amerikaanse staat Florida is hard getroffen door orkaan Milton... Door de tornado's voor de storm zijn vier doden gevallen. Zo'n drie miljoen Amerikanen zitten zonder stroom. De nieuwe noodopvang voor asielzoekers in Uggelen kan morgen toch niet open. In de nacht van dinsdag op woensdag ging er een explosief af. De schade aan het pand is volgens het COA nog te groot. Het weer vanavond wordt droger, maar gaat het wel harder waaien? De temperatuur daalt vannacht naar drie tot vijf graden. VL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 the next I'm yeah. Oh honey, thief, I'm a thief. Oh honey, thief, don't care.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 No,